12 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Hackers zijn bezig met een spionageaanval op Venezuela. Heeft een Slovaaks beveiligingsbedrijf ontdekt. De aanval lijkt te zijn bedoeld om te achterhalen waar onderdelen van het Venezolaanse leger zich bevinden. Het bedrijf EZ kan niet aantonen wie er achter die aanval zit. Maar denkt dat die past in de politieke spanningen in de regio. Venezuela verkeert al een tijdje in grote politieke en economische chaos. En het regime van president Maduro staat lijnrecht tegenover de VS. Ook in Ecuador, Colombia en Nicaragua zijn computers met succes aangevallen. De website waarop de schutter van El Paso kort voor zijn datum manifest plaatste is offline gegaan. Het Amerikaanse bedrijf, dat de site A-Chen beschermde tegen cyberaanvallen, heeft zich teruggetrokken. Op het forum waren ook andere racistische terroristen actief, onder wie de aanslagpleger van de moskee in Christchurch... Een basisschool in Hazerswouderijn-Dijk hoeft geen IQ-test af te nemen bij een leerling. Haar vader probeerde via een kort geding zo'n test af te dwingen... omdat het meisje sinds hun scheiding wisselende leerresultaten had. De test zou moeten helpen om tot een passend schooladvies te komen. Maar de rechtbank in Den Haag ging daar niet in mee... omdat de moeder, die niet bij de rechtszaak betrokken was... niet wilde meewerken aan de afname van de test. De 49-jarige Hongaar die gisteren dood werd aangetroffen in een Amsterdamse gracht... is niet tijdens de kennelparade verdronken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Volgens de politie is de dakloze man onwel geworden en toen in het water gevallen. Of dat voor of na de kennelparade is gebeurd, is niet duidelijk. Het weer, de buien trekken via het oosten weg... en vanuit het zuidwesten breekt de zon geregeld door... Wel kan vanmiddag vooral in het oosten en noordoosten... weer een bui gaan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden aan de kust tot 26 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Boekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja. Eindelijk weer. Op de maandag. Uh, ze is er weer. En ze is natuurlijk uh, Dolly en Pierik. Dat ben ik. Nou, helemaal leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn... En we gaan deze week van uh, Zandvoort Lunch weer beginnen met drie uitzendingen trouwens deze week. Eén op maandag, één op woensdag en één op donderdag. Die van woensdag wordt verzorgd door Hans Wassenaar en die van donderdag door Roy van Buringen. En vandaag neem ik een voor mijn En wat ga ik allemaal uh, aan u laten horen? Nou, natuurlijk uh, heel wat plaatjes meelopen slepen hier naartoe. En dan hebben we uh, om half 1 en half 2 het regionale nieuws. Met het weerbericht uit de regio. We hebben de drie in 1 waar we straks mee gaan beginnen. We hebben artiesten in het licht, want we zijn wat jarig. En er zit er eentje tussen waarvan mijn hart altijd smelt. Oeh. En als het goed is en als het gaat lukken... ga ik ook proberen in ieder geval contact te leggen met Joop van Nes onze razende reporter van de Zandvoortse Courant... om eens te horen wat er allemaal zoal het afgelopen weekend in Zandvoort gebeurd is... en wat er allemaal georganiseerd is. Ik ben reuze benieuwd. Ik hoop u ook. En dan heb ik zoals u voorheen van Ruud gewend was... die... Uh heb ik ook een receptje deze week. Het is een makkelijke, een goedkope... maar vooral een hele lekkere. En nog gezond ook. Haha. Hey. Nou. Ik geloof dat we wel helemaal bijgekletst zijn. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje... door die hittegolf heen zijn gekomen... Het is nu weer lekker uh, aangenaam weer. Iets te weinig zon, maar goed. We gaan niet klagen. Hè? Het is droog. Oké, okay, we gaan uh, richting de 3-in-1 die ik heb meegenomen. En uh, vandaag gaan we die 3-in-1 wijden aan Julio Iglesias. Op de een of andere manier vind ik dat altijd lekker zomers. Drie nummers van Julio Iglesias. Tre in 1 in tanto E ainda non lo Eu quero È tanto Terrado de rat desto reinos des dos teus lares des dos teus lares des dos teus lares tenho amor reinha tenho saudade tenho amor reinha de nós Ik que era yo quien wil. quemaba, bebí en las ik del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien ik Por el amor de una ik he dado todo niet fui lo más hermoso de mi vida. ik ese Ik que perdí wat ik wil. Cuando se curé bien mi herida, todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Recordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía, rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar, pues no sabían lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí a de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer De el amor de een mujer, llegué a llorar y ik mientras mijn hart moesten en moesten en pedazos un cristal, dejé mis en een en moesten en moesten en moesten en moesten en moesten en moesten en Voor en moesten en moesten en moesten en alles en moesten Haz ese tiempo que perdí a servirme alguna vez cuando se curé bien, mi herida.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 dat je me dat me vergeet, dat dat je me vergeet, dat je me vergeet, dat je me vergeet, dat je me vergeet,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 Quiero que tú me mujer. Ja, ja, dat was hem. De 3 in 1 van Julio Iglesias. U heeft geluisterd als eerste naar Uncanto a Calicia. Daarna het nummer por el amor de una mujer. En als laatste hadden we Quiero. Nou, geweldig hè? Ja, die Julio Iglesias is natuurlijk een, een, een Spaanse zanger. Wie kent hem niet? Geboren in Madrid op uh, 23 september 1943. En uh, ja, de bestverkopende Spaanse artiest tot nu toe. En internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij uh, is de vader van Enrique Iglesias. Ja, die uh, had hij uh, samen met een... Uh, Spaans-Filipijnse dame. Daar had hij drie kinderen mee. En op een gegeven moment uh, zijn zij gescheiden. En later is hij getrouwd met een Hollandse dame. En daar heeft hij met Miranda Rijnsburger. En daar heeft hij ook nog eens vijf kinderen meegekregen. En um, ja, hij was origineel een professioneel voetballer bij Real Madrid. En daar stond hij in het doel. Dus hij was keeper van beroep. En uh, ja, in diezelfde tijd begon hij ook aan een studie rechten. Natuurlijk met het oog op de toekomst na de voetballerij. Maar na een ongeluk kon hij, uh, moest hij zijn voetbalcarrière eindigen. En uh, tijdens zijn revalidatie begon hij met het schrijven van liedjes. En hij behaalde trouwens ook zijn rechterdiploma nog wel... hoor, aan de uh, Universiteit van Madrid. En in 1968... Toen was in Spanje het Benidorm Song Festival En daar won hij met een van zijn songs. En toen kreeg hij een contract bij uh, Discos Columbia. En uh, ja, de rest is natuurlijk geschiedenis. Want wie kent hem niet? Hij heeft een grandioze carrière opgebouwd. En uh, ja, ik, ik denk toch wel zo ongeveer zo'n 60 zo uh, liedjes geschreven... waarvan uh, het grootste deel allemaal hits zijn geworden... Onderhand ben ik even aan het kijken en aan het zoeken naar een, uh, weer een, een leuk liedje. En laten we het eens in het Nederlands doen. En uh, even gezellig even de stemming erin met Gerard Joling.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 Open openzet, ga ik ja, ja roepen, maar <laughs> ik was nog helemaal niet in beeld. Nee, nou goed, leuk hè, zo'n Nederlands nummer, heerlijk. Gerard Joling, maak me gek, even de boel op stel te zetten... ...en als we dan toch bezig zijn met Nederlandse liedjes... ...ik had u al beloofd, hè, want we hadden een paar jarigen vandaag... ...of mensen met een sterfdag, dat kan natuurlijk ook in ieder geval artiesten... ...waar we vandaag even bij stil gaan staan... En de. de um, oh, nou heb ik een verkeerde inbeeld. Ik wou bijna zeggen: het is de verjaardag, maar dat is het niet. Het, uh, degene die nu iets. Waarvan ik iets ga draaien. Dat is haar. Het is een dame. Haar sterfdag vandaag. En uh, ik zei al aan het begin van het programma: dat er een artiest ertussen zet, zit. Waarbij mijn hartje warm wordt. En uh, dat, is, dat is deze.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 Jij bent toch alles voor mij. Zal je dat nooit vergeten. Want jij bent heus niet slecht. Wat ook een ander van je zegt. lieveling, denk toch eens aan. te gaan, ik heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Wat een ander van je zegt, kan me niet schelen. Laat ze maar praten, trek me er niets van aan.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 Gaan. Ik heb dan je liefde voortaan Diep in mijn ogen: Artiest in het licht Ik heb je zo vaak horen zingen Jouw stem hoor ik haast iedere dag Maar één ding wou ik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 Dan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 I'm man. Hartstikke idee, Tante Leen. Ja, nou, daar word je toch, dat wordt tenminste mijn hart wordt warm van heerlijk, die vrouw. Ja, Tante Leen, ze was geboren in Amsterdam 28 januari 1912 en overleden op 5 augustus 1992. Dus dat is alweer heel wat jaartjes terug dat we haar moeten missen. Um, ze heette feitelijk Helena Kok Polder. En later Helena Jansenpolder. En ze was dus een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar gabber Johnny Jordaan, waarover zij net zong... mag zij aanspraak doen op uh, de titel De Beste Stem van de Jordaan. Nou, en Tante Leen, dat is misschien wel leuk om te weten... Die, trad pas op haar 43-jarige 43 leeftijd voor het eerst op. En daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte en zong om de gasten te vermaken... Haar, schreven haar in voor een talentenjacht... die uh, platenmaatschappij Bovema had uitgeschreven... om de beste stem van de Jordaan te vinden. nou En zo behaalde zij de tweede plaats achter Johnny Jordaan. Nou, vanaf dat moment luidde haar bijnaam... de nachtegaal van de Willemstraat. En ze trad natuurlijk vaak samen op met uh, Johnny. En uh, ze werd vaak begeleid door accordeonisten als uh, Jan Schallig. En veel van haar teksten waren van de hand van Jaap Valkoff. En haar grootste hit had ze met het nummer Oh Johnny... waar we net naar geluisterd hebben. En, oh ja, nou, die heeft trouwens daarop geantwoord. Dat is ook wel leuk. Met het, uh, met het lied uh, Tante Leen, Tante Leen, Tante Leen, ik ga een liedje over je zingen. En dat lied was van Harry de Groot. Goed, er staat een borstbeeld trouwens van der, uh, op het pleintje... aan het begin van de Elandsgracht. Dat is in 1994 uh, daar neergezet. En haar beeld kwam naast dat van Johnny Jordaan te staan... En het plein heet tegenwoordig het Johnny Jordaanplein. Ik kijk even op de klok, lieve mensen, en ik zie dat het de hoogste, maar dan ook de hoogste tijd is voor het nieuws. Het nieuws bij CFM Zandwoord met Dolly Tempierik. Ja, er volgt hier het regio-nieuws van 5 augustus en de dagen hieraan voorafgaand. Bij een ongeluk op het circuit van Zandvoort is zaterdagochtend een coureur gewond geraakt. Rond 11 uur ging het fout op het schijfvlak. De bestuurder crashte tegen de vangrail waarna de auto over de kop sloeg en in brand vloog. Waarschijnlijk heeft de coureur zijn wagen overstuurd... Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer- en het traumateam, waren opgeroepen. En laatstgenoemde bleek echter niet nodig en kon gelukkig weer worden afbesteld. Marshals van het circuit hebben de auto geblust en weer rechtgezet. De man was aanspreekbaar, maar hij is met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Op de boulevard Barnaar heeft zondagmiddag een hele kleine Bermbrand gewoed. Even voor vijf uur was een stukje van de berm tegenover het circuit... tussen het parkeerterrein en het fietspad in brand gevlogen. Omstanders hadden in afwachting van de brandweer al met scheppen... de grond omgeploegd en een grotere brand in de kiem gesmoord. De brandweer hoefde uiteindelijk de brand alleen nog maar na te blussen. En de oorzaak van het brandje is onbekend. Donderdag 1 augustus ging de zevende editie van de Boscalis Beach Cleanup Tour van start. Twee weken lang ruimen duizenden vrijwilligers afval van de Nederlandse kust op. De deelnemers starten de tour op Schiermonnikoog of in Zand om in etappes naar elkaar toe te werken. Uiteindelijk zullen de beide ploegen elkaar op 15 augustus in Zandvoort gaan treffen... na de laatste etappe. Nou, Daar gaan we natuurlijk proberen een verslag van te doen. Nu het dorpsfeest Zandpoort, in de volksmond ook wel bekend... als de Zandpoortse Feestweek erop zit... is het voor de politie tijd om de balans op te maken. En hoewel de sfeer, ondanks de drukte, vaak goed tot het einde bleef... zijn er toch wel enkele aanhoudingen verricht. Zo werd er iemand opgepakt voor mishandeling... en sloegen agenten iemand in de boeien op verdenking van aanranding. In de meeste gevallen kon de politie Eimond ongeregeldheden eigenhandig afhandelen. In een enkel geval was er versterking van buitenaf nodig. Dat was bijvoorbeeld het geval toen er in de nacht van woensdag op donderdag... een flinke vechtpartij binnen de familiaire sfeer ontstond. Een van de vechtersbazen werd opgepakt op verdenking van mishandeling... en na de rol van de andere betrokkingen doet de politie nog onderzoek. Verder heeft de politie opgetreden tegen de handel in lachgas. En hoewel het gebruik niet verboden is, heeft de politie geprobeerd de handel te dwarsbomen door een cilinder in beslag te nemen. Verder zijn 26 bekeuringen uitgeschreven aan minderjarigen uh, die, voor die alcoholische versnaperingen nuttigden. En ook een onbekend aantal wild wildblassers heeft een bekeuring gekregen. De Zandvoortse politieke partij eh, gemeentebelangen Zandvoort kaartte onlangs nog maar eens aan bij de wethouder... dat het waarschuwingslicht tegenover het circuit, wat oranje moet knippen als er een bus aankomt op de busbaan, het niet doet. Uit onderzoek blijkt nu dat het licht al een groot aantal jaar zijn werk niet doet. De partij vreesde voor levensgevaarlijke situaties nu het licht defect is... En vooral, volgens het college is er van levensgevaarlijke situaties geen sprake geweest en is er een offerte opgevraagd om het licht te laten maken. En dat zal nu na de zomervakantie gaan gebeuren. Tot zover het regionale nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Dan uh, krijgt u van mij nu de weersverwachting... Uh, voor maandag overdag in Zandvoort. Ja, we zijn begonnen met wolkenvelden en wat zon. En ook een kleine kans op een bui. Na het middaguur uh, wordt het toenemend zonnig. Meest matige zuidwestenwind gaat er waaien... En met een kracht van 4. De maximale temperatuur gaat uitkomen zo rond de 22 graden. En als we wat verder in de week kijken... dan zien we dat de komende dagen lichtwisselvallig worden... met geregeld zon, maar ook af en toe een buienkans. En dan was dit de weersvoorspelling volgens www.meteopagina.nl. En dan bent u natuurlijk nu gewend, als u regelmatig naar ons programma luistert, dat er een liedje komt van de sidekick. Maar dat, uh, ja, ik ben, ik ben mijn eigen sidekick. Dus ja, het zijn eigenlijk allemaal mijn liedjes. hè? Ja. Nou, en, en als ik dan toch uh, moet beginnen met een, een, een liedje waar ik helemaal wil. Nou, nee, dat gaan we straks doen, want ik heb net ook al Nederlands gedraaid. En dat is een Nederlands liedje en dan blijven we maar doorgaan ermee. Dus laten we gaan beginnen wel met de Nederlandse groep. Twarf She Couldn't Love. Met een heel zielig verhaal, natuurlijk. She couldn't love, maar wat hebben ze daar een mooi nummer van gemaakt? Echt waanzinnig leuk. Uh, onderhand voor de mensen die meekijken via de ZFM-Live.nl, die hebben kunnen zien dat er zomaar spontaan een hele gezellige gasten op visite is gekomen. En we gaan straks even een gesprekje met haar hebben. Want er is een nieuwe cd van haar uitgekomen. En dat vind ik nou helemaal leuk om daar eens aandacht aan te besteden. Dat gaan we straks doen. Ze is nu nog even in de keuken koffie aan het maken. En uh, dan kom ik straks terug. Ik hoop dat we voor de klok van één uur nog eventjes gezellig een gesprekje kunnen hebben. En dan gaan wij maar eens even door met wat anders gezellig. Wat dacht u van Kid Creole en de coconut? Ah! En dan wil het zomaar gebeuren uh, dat je uh, de muziek even vergeet. Waardoor die doorspeelt en nu ook weer gewoon lekker doorspeelt. Kan ons het schelen. Dat komt gewoon omdat ik afgeleid word. Omdat ik hier een hele bijzondere dame op visite heb. Op de koffie. En ik, ik ga het nu gewoon verklappen. Want ik heb al gezegd, van als u, als u kijkt op de radio... Of de, ja, kijk op het internet, dan had u kunnen zien wie het was. Maar ik ga het nu gewoon verklappen. Marlene Sherps is gezellig op bezoek gekomen. En uh, dat is niet zomaar, uh, niet omdat we elkaar niet aardig vinden... of dat we elkaars koffie niet lusten... maar er is nu toch wel een hele bijzondere omstandigheid. We gaan straks met haar praten over haar zojuist uitgebrachte single. En u weet het, hè? Zandvoort luncht, oud, nieuw. Nou, nieuw kunnen we nu wel zeggen, uh, Marlene, want hij is uh, vers van de pers... hè Sorry, sorry, wacht even, je zit op... Is hij er niet aan? Ja. Nu staat hij wel aan. Ja, ja. Helemaal vers van de pers, ja. Vers van de pers, ja. En het is geen single natuurlijk, het is een heel album. Een heel album, ja. inderdaad. Maar ja, wat, wat is de hoofdsingel die uitgebracht gaat worden? Of heb je die nog niet echt gekozen? Uh, nee, dat moeten we nog kiezen. Maar waarschijnlijk wordt dat uh, een nummer dat heet Violence in the Street. Oh, oké, okay. ja, die is mooi. Die is mooi, ja. Ik had toevallig voor een ander nummer gekozen. Dat snap je wel natuurlijk. <laughs> Daar we het zo even over Daar gaan we zo ja. over praten. Wat ik eerst even uh, wil gaan doen, want ik heb een heerlijk recept voor u klaarstaan. Een uh, recept waar uh, Zandvoort Lunch zich één keer in de week uh, toch wel achter schaart. Omdat het ten eerste een makkelijk recept is. Ten tweede, nou niet geheel onbelangrijk, een, een gezond recept. En dan nog, niet, nog meer niet onbelangrijk, dit ga ik helemaal fout Nederlands zeggen natuurlijk. Een recept wat ook nog eens betaalbaar is. Oké, okay. uh, we gaan maken vandaag, en uh, hou de pen en papier bij de hand meteen... Pasta met pesto. En het recept wat ik u voor ga lezen is bestemd voor twee personen. De ingrediënten die u nodig heeft zijn 200 gram pennenpasta... 25 gram cherry, oh nee, 125 gram cherrytomaatjes... 25 gram pijnboompitjes... 100 gram rucola... Een bakje verse groene pesto... En twee eetlepels olijfolie. Nou, dat is niet zo moeilijk allemaal. Want u kunt het gewoon bij de lokale supermarkt allemaal verkrijgen. Dan gaan we er natuurlijk wat mee doen met al die ingrediënten. U gaat de pennen volgens de aanwijzingen koken. En uh, laat, uh, deze laat u dan uitlekken. Dan gaat u de pijnboompitjes kort in een koekenpan roosteren. U gaat de cherrytomaatjes halveren. En deze samen met de rucola en de pesto in een wokpan bakken in die twee eetlepels olijfolie. Meng de pennen er daarna door en strooi de pijnboompitten erover. En als u dat dan ongeveer zo'n vijf minuten laat intrekken op een heel zacht vuurtje... nou, dan heeft u toch een lekker gerecht op tafel. Echt heerlijk. Dus ik zeg, als u het gaat maken, eet smakelijk... En mocht ik nou te snel zijn gegaan voor het schrijven, geen man overboord. Als u even gaat naar de Lunch uh, pagina op Facebook... dan staat het hele gerecht compleet met foto voor u klaar. We gaan richting het één uur nieuws en daarna kom ik bij u terug... met Marlene Sherups en gaan we het hebben over haar nieuwe album. Donny Hathaway die gaat even de tijd opvullen met Misty. Look at me I, I'm as helpless as a kitten up a tree I feel like I'm clinging to a cloud. Holding your hand Yes I do Walk my way And a thousand A thousand violins Begin to sing Maybe the sound of your hello Say that you lead, lead me on, Lordy, hey, but it's just what I want.